Acht uur.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 De minister van Rechtsbescherming beraadt zich op een andere aanpak... in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid. De uitstoot van broeikasgassen in de wereldwijde zeescheepvaart... moet in 2050 met minstens 50 zijn gedaald ten opzichte van 2008. Dat heeft de Internationale Maritieme Organisatie van de VN besloten. Ook is afgesproken dat er meer energiezuinige schepen worden gebouwd. 173 landen steunen het akkoord. De VS, Rusland en Saudi-Arabië stemden tegen. De scheepvaart was geen onderdeel van het klimaatakkoord van Parijs. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties... heeft in de VN-veiligheidsraad gezegd... dat het Midden-Oosten in chaos verkeert... en dat de Koude Oorlog terug is van weg geweest. Het grote verschil met vroeger is volgens hem... dat de waarborgen tegen escalatie niet meer lijken te werken.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 Er is heel veel vertraging bij Arnhem en dat is te wijten aan een ernstig ongeluk op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Daar is een motorongeluk gebeurd bij Arnhem-Noord. Er zijn twee rijstroken dicht, dat betekent dat er nog maar eentje over is. De vertraging vanaf Wageningen is ongeveer drie kwartier. Verkeer richting Arnhem vanuit Utrecht kan het beste omrijden via Barneveld over de A30 en de A1. Door die problemen op de A12 is het verkeer vanuit Os ook vastgelopen, dan gaat het om de A50... Tussen Renkum en Knoopend Waterberg ook drie kwartier op onthoudt. Dit is het programma Mandjare. Ik weet niet of u al gemaild heeft. Mandjare.ntr.nl Ik heb in ieder geval al één tip binnen voor Hiske versprillen... van een Afghaanse restaurant in Tilburg. Uh, maar ik kan daar nu verder niks over zeggen. En, uh, want anders weten ze natuurlijk dat je komt. Het moet oh. wel een klein beetje anoniem blijven, toch? Ja, Ik weet niet hoeveel Afghaanse restaurants er in Tilburg zijn. Ja, toevallig maar... heel veel. Want yeah. echt ongelooflijk veel Afghaanse restaurants in Tilburg. Nee, maar er komen dus allerlei adressen al binnen. Dat vind ik hartstikke leuk. En ook mail over asperge. Daar komen we zo over. We gaan eerst even en Andy Houtkamp. Ja, dag Petra. Ja, hoe, dag Andy. Eh, luister, ik kom uit Almelo en ik zeg altijd ik Herakles. Ik uit Hoofddorp. Nou, ik zeg altijd Herakles. En jij zegt Herakles, Herakles toch? Nee hoor, nee. ik zeg ook Herakles. Gewoon nou, Herakles. Hey, over uh, Afghanen gesproken, heerlijk klein restaurantje in Hoofddorp. Overigens voor en Mes. Een van de beste locaties waar je ooit hebt kunnen eten. Zo prachtig. Oude ik paviljoen. Ik twee. Aan... Ja. Nee, dank je voor het teer. Ja. Ja. Uh, ja, voetbal. Voetbal, want uh, daar zit ik uh, voor. Ik ga me helemaal niet met jouw programma bemoeien. Uh, even snel vertellen dat uh, Heracles tegen AZ speelt. Nummer 11 tegen nummer 3. En uh, ja, AZ volgende week in de bekerfinale tegen Feyenoord. Moeten uh, willen graag winnen natuurlijk. Ook om Europees voetbal veilig te stellen. En Heracles heeft ook nog een klein beetje oog op de na-competitie eerste schotje is ook alweer van een hoofddorper, van Paul Gladon. Die schiet de bal over het doel van de keeper van AZ, Marco Bizzot. Uh, we zijn dus net begonnen, anderhalve minuut bezig. Nummer 11 tegen nummer 3. Heracles tegen AZ staat natuurlijk nog 0-0. Dankjewel Andy Houtkamp. En als er ontwikkelingen zijn, dan horen we dat graag natuurlijk. Uh, even een college. Aspergezaad groeit binnen een jaar uit tot een één jaar geplant. Die in een gul wordt geplant. En het tweede jaar kan er worden geoogst. In dat tweede jaar wordt er één week geoogst. In het derde jaar kan er drie maanden geoogst worden. Tot zover de theorie. Nu de praktijk. Jonathan Carpatios. Uh, voorheen chef, vork en mes in Hoofddorp. Enorm veel groenten op de kaart. Kruiden, bloemen. En ga zo maar door. Afrikaantjes vooral. Heel veel, <tie> heel veel Afrikaantjes. Ja, Eetbare Afrikaantjes. Dat is sowieso. <tie> Met met heel veel kleur. Met heel veel kleur, toch? Ja. ja. Uh, sinds vorig jaar ben je daar vertrokken. Uh, en, en je hebt al een beetje uitgelegd... het leven moest ook even weer anders worden. Wat rustiger misschien. Je doet lokaal edel in Amsterdam. Maar dat doe je met een groep mensen. Dat is weer een hele andere... Uh, tak uh, van sport. Zit jij nog wel met je, nou, met je handen in de klei... misschien verkeerd gezegd, maar sta jij nog gewoon... achter de kachel eigenlijk wel eens? Nou, ik, ik, ik creëer wel samen met mijn chef... met Jeroen uh, van Edels, de executive chef. Die, uh, daar sta ik wel mee in de keuken. Dus wat wij doen, is, is we gaan naar de kwekerij. Daar gaan we plukken. Ja. Daar gaan we naar forke Mes toe. Ja, daar, daar hebben we gewoon nog een keuken... waar we, waar we niet uh, gestoord worden. En dan gaan we gewoon een beetje zitten jammen... een beetje gekke dingen zitten doen. Dat gebouw is er gewoon nog. Ja, dat, dat nog heb ik ook. Jouw... Ja, ja, kan er nog geen van nemen. Nee. Ja, ik, ik, ik heb nog niet echt een invulling ervoor gevonden. We zijn nu, aan evenementen doen we, doen we er. Um, en dat gaat heel goed. Maar um, ja, het blijft een beetje een soort van mijn speeltuin. Uh, zoals we het nu uh, gebruiken. Dus ik kook nog wel, ik inspireer vooral. Ik ga vooral heel erg met mijn chef aan de gang. En ik probeer dat hij ook mijn uh, gedachtegang uh, overneemt. Zodat, zodat we weer samen uh, uh, aan de slag kunnen. Want jij was een van de eerste restaurants die heel nadrukkelijk 80-20 ging. Roepen. Ja. Uh, dat is natuurlijk meer gebeurd in Nederland. Maar jij was ook echt zo'n zo man. En 80-20 wil dan zeggen 80% groente, 20% vlees of vis. Hè? Ja, nou, kijk, waar voor mij vooral de voorliefde vandaan komt voor groente... is omdat het veel gevarieerder is dan vis of vlees. Ja, als je op een gegeven moment alle stukken vlees en vis een keertje op de grill gegooid, gebakken, geroerd, roerbakt, nou ja, ga ermee aan de slag. Maar op een gegeven moment haalt het op. Ja, als, je, als je gaat tellen hoeveel verschillende soorten vlees of vis je hebt... Nou ja, dan kom je misschien op 20.000 soorten uit... Um, alleen de bonensoorten. Er bestaan al 21.000 soorten bonen in de wereld. Hey, ik vind dat veel interessanter als kok. ligt daar voor mij veel meer uitdaging. Um, het is niet eens per se een vegetarisch principe. of een een gezondheid, vegetariër. of een gezondheidsprincipe. Nee, nou ja, dat zijn allemaal toekomstige. Allemaal dingen die, die allemaal het heel positief maken om wel groenten te eten. Mm. En, en dat vind ik. Dat, ja, dat, dat merk ik voor mezelf ook. En. Ik ja. um, denk dat dat vooral mijn, um, mijn verhaal is. Ik, ik, ja, als je nou dat Wagyu-vlees al zo'n keer hebt gegrild, dan weet ik veel. En, en die tarbotten niet, niet dik genoeg dat twee centimeter binnenkrijgt en dan terugstuurt. Ja, op een gegeven moment ja, kan ik daar ook niet meer mee leven als mens. Het is ook, Lang ook leven zo leuk de... dat je dat bij Edel ook doet. als ik me eens goed herinner, je hebt daar geloof ik maar twee of drie vlees- of visgerechten. En ja. verder zijn het allemaal groentegerechten, en... dat echt... Zo leuk is juist bij een, heel veel, hè? Bij een ja. laagdrempelige zaak. En, en, en dat is ook een beetje mijn idee, ook zeker naar Amsterdam in te komen. Um, wat ik in de hoofddoor heb gedaan, is natuurlijk best wel specifiek. Weet je? En, en daar is een grote, doelgroep voor, een, een grote een doelgroep voor. En dat is me altijd heel goed afgegaan. Omdat ik gewoon veel uh, in de media stond of veel aandacht um, um, uh, daarop kon vestigen, dat mensen de, de, de, de er toch over, veel over wilden weten... Uh, maar nu, ik zou het ook... Hè, wat we nu bij Edel doen, is, is, is het ook iets simpeler maken. En het toegankelijker. Dat ja. je gewoon voor 5 of of 7 of 8 euro... een lekker groentegerechtje kan eten. Heb je asperges op de kaart staan? Nog voor, niet. Vorige week He, ze was hij 19 ja. euro ja, per kilo. Ik weet het, ja, hij is ik nu 5 dan... euro gezakt, zag je. Ja, ik. dit weer helpt natuurlijk. Als die aarde, die grond, warmer dan 11 graden wordt... dan begint alles weer te groeien. We zien het nu al buiten. Hè. Deze week zien we gewoon de natuur um, ontpoppen. Op, ja. alle, op alle mogelijke manieren. Uit op alle botten. plekken. Ja, ja. Ik liep hier net naartoe. Ik, ik, heb je nog een plastic zakje? Straks zie je magnolia daar stelen. Ja, ik wist oh, het. Oh, ja. Ja. Dus, dat is prachtig. Ja, ja, dit, het ook, ruikt ja. ook zo lekker. Ja, ja Ik zat ja, meteen ja. al te denken um, um, um, vanilleuiren. Um, Bloemetjes ook weer ijs, natuurlijk. Bloemen, ja. ja, daar ja. ben ik gewoon gek op. Ja. Ik kan er niks aan doen. Ja, dat, dat trekt toch mijn aandacht. Asperges, wat is het geluk? Want, want ik beschouw het als groot geluk, de asperge. Ja. Wat is het geluk van de asperge? Dat ze ieder jaar weer terugkomen en dat we er zo lang op moeten wachten voordat ze er zijn. De schaarste dus. Ja, eigenlijk wel. Maar dat, dat, hebben we, dat verliezen we eigenlijk met heel veel producten die we dat ook hebben. Zoals boerenkool of een aardbei. Hebben we dat eigenlijk ook. Maar dat heeft niet die um, charme of... of, of, of... Ja, ik weet niet wat het is. Um, um, dus charme dat we daar ook zo naartoe kunnen leven. Ik heb dat wel. De eerste aardbeien. Nou, en de eerste rabarber uit de tuin. Ja, ja, ja. Nou ja. Het uh, is um, dus deze tijd, hè. Binnenkort gaat dat allemaal weer ja. zich onthouden. Ja, de, de, de stelen zijn er nu. Dus, uh, ja, ja. Maar ja, de asperge de... heeft ook een hele specifieke smaak. Ik bedoel, het is niet alleen maar de schaarste, maar het is toch ook... Het is, ja, ik weet niet hoe je het moet zeggen, maar het is verfijning. Heel verfijnd. En ja. het is ook, wat met asperges altijd zo grappig is... zeker als je het hebt over die vlees en groenten wat, waar Jonathan het net over had. Ja. Het heeft een hele hoge status, ook al heel lang. Eigenlijk bijna als enige groentegerecht zo'n status... dat het echt het centerpiece van het ja. bord mag zijn ja. bij ja. hele chique ja. diners. Ja. Met dingetjes erbij. Ja, met, ja. Bij, met dan ei en ham als bijgerecht ja. in plaats van ja. andersom. ja. Dus het is gewoon een koningin. Wat vind jij, uh, Hilary? Je bent gewoon helemaal stilgevallen. Je bent gewoon verliefd <lacht> naar aspectjes aan het kijken. Ja, ja. <lacht> oh, <daar lacht> ik je... wil het gewoon heel erg graag proeven, ja. ja nee, daar, daar, daarvoor, daarvoor, is, daarvoor is Jonathan er ook. Ondertussen krijgen we trouwens van onze vaste luisteraar... Baruch van Rio uit Barne-Nassau. Wat jammer dat ik er vanavond niet bij kan zijn. Ik ben luisteraar van het eerste uur... Met onze moestuin en het beginnend aspergebed. Ja, dat weet ik nog, Baruch. Want die stuurt dus foto's van zijn aspergebed altijd naar ons toe. Al jarenlang ook, toch? Al jarenlang. Ja. Al vanaf de eerste snik, ga je rustig Vareldig. zeggen. En dat aspergebed is inmiddels in het vijfde jaar op volle sterkte. En ze zijn nu ruim aan het oogsten. Nou, dat is hartstikke leuk. Wat een feest. Ja, wat een feest. Kom, kom volgend jaar wel. Boek nu alvast een ticket. Want uh, vol is vol, zeg ik altijd. We gaan proeven, de eerste. We gaan de nummer één proeven. We gaan van, van links naar rechts. En we eten... Een Asperge en die is in de keuken gemaakt door onze charmante assistent. En komen ze uit drie verschillende plekken? Ja, het ja. zijn drie verschillende asperges van drie verschillende uh, plekken. Uh, er, is, er wordt boter bij geserveerd, gewoon gesmolten boter. Die kun je erover doen als je denkt dat dat de smaak wat ophaalt. Zijn ze goed geschild, uh, Jonathan? Want daar gaat het ook om, hè? Hoe, hoe ja. dik en hoe dun? Ja, ja. gewoon eerlijk. Tot nu toe heb ik nog geen draden gezien. Mm -hmm. uh, dus, ik, ik, ik, ja, ik vind, ik vind uh, dat be beetje draadjes door moet kauwen heb ik nooit geen problemen mee. Ook nee. niet als ik dat bij vlees heb. Nee. Dus ik, ja, ik heb een... Uh, ik denk daar net even, misschien even wat anders over, maar ik vind... Uh... De eerste die ik heb uh, gegeten, tot nu toe uh, oké... Okay, maar ik ben heel erg benieuwd naar die andere. Mm -hmm. ja. Want uh, ik vind altijd dat je het echt naast elkaar moet, snel moet, moet proeven... dat het echt het verschil is. Ja, nou doe dat dan maar. Ja, ga ik meteen ja, doen. Het is echt een gigantisch verschil tussen die drie. Dat was ontzettend leuk om dat naast elkaar te proeven. Dat heb ik ook nog nooit op deze manier gedaan. Nou, en die tweede, mm. ja. die heeft zoveel meer smaak... Ja. Ja dat is het echt het, het raar. Het, het lijkt wel een beetje bloem, ja, het, het lijkt wel een beetje bloemachtig. Ja, gek. Maar... Afrikaantjes weer. Nee, ja, nee, ja. ja. Nee, nou, ik zou me eerder viooltjes Ja, Of lelies zo. Ja, ja. ja. ja. ja wel, wel, het, het is iets frisser of zo. Ja. Ja. Die, eerst, die eerste, vond ik een klein beetje dat je als je er geen zout en peper op doet ja. en alleen boter. Klein gaat, beetje water. Beetje waterig, beetje slap. Ja, nee, niet intens genoeg. Maar nee. misschien is dat ook. Hè, misschien zijn dat de eerste. Dat, wat, wat ik altijd denk als je, als je bekijkt hoe dat in de natuur gaat. Nee, die eerste zijn natuurlijk nooit het allerbeste. Die moeten de, de, de, de weg vrijmaken voor de rest. Ja, um... dat zijn de vechters, de voorlopers. Ja. ja. De tweede die heeft gewoon een hele geconcentreerde smaak. En de derde goed. zou ik verfijnd willen noemen. Die tweede is ook wel echt de, de helft zo klein als die ja. eerste? Ja, dunner. Ander maatje. Je hebt iets met A en AA en zo, hè, Jonathan? Ja, AA um, is eigenlijk, de, eigenlijk uh, de, de, de, de, echt de koning van de, van de asperge zelf. Dat is uh, de grote en de zwaarte. En daarna wordt het natuurlijk alleen maar um, kleiner, slanker. Maar ja, je hebt ook de paarse asperge. Die schiet net eventjes boven de grond uit. Um, heeft wel wat andere smaak, maar dat doet ook meteen wat heel erg met de prijs. Ja. De eerste asperges, waar we nu op zitten... zit je echt rond de 19, 20 euro, volgens mij de kilo. Ja. Um, uh, wat erg kostbaar is, want het kan, als het dit weer is... Nou, volgende week wordt het mooi weer. Nou, ja, let en dan maar op, knalt hij Ja, uh, nou, Dat is de helft. Dus um, volgende week kan je voor tientje kan je een kilo asperges kopen. Daar gaat de natuur voor ons regelen. Die derde asperge, ja ik, ja. ik bedoel, aan mijn bord zie je ook meteen gewoon hoe ik in het leven sta. Ik heb namelijk alleen de kopjes ervan af zitten eten. En de rest laat ik voor de redactie achter. Dat geeft ook oh. wel aan dat ik gewoon echt een heel slecht karakter heb. Gewoon. Maar ja, dat wist ook iedereen van deze redactie. Daar hebben ze contracten voor getekend. Maar uh, Jonathan, ja. ter zake. Hoe vind je die derde ja, minder uh, uh, intenser dan nummer één. Maar uh, voor mij is nummer, uh, nummer twee eigenlijk de beste. Is zo leuk, uh, is om, omdat daar gewoon veel in, meer in, uh, diepte in zit. Ook wel laag, qua smaak. Hè, als je hem daarna nog als je op hebt gegeten en je hebt je mond leeg gehad, dan proef je hem nog steeds. Die tweede? En, ja, die tweede. Die hoge en dat, en, concentratie. Ja, en, ik vind die derde verfijnder. Ik ook. Ik vind die derde ook lekkerder. Ja. Ik vind hem slanker, maar ik vind hem ook vooral verfijnder. Ik vind dat hij meer... Ja. ja, wat vind jij, rest, Ja, die Het is een moeilijk. Die, die derde is ook een stuk meer, uh, meer gaar gekookt dan ja. die andere. Ja, omdat hij dunner moeilijk, is. Dus heel die heel heeft dezelfde kooktemperatuur, ja. de lengte gehad. Maar als hij is ja. ook gaarder dan die tweede, terwijl hij dikker ja. is dan die tweede. Ja. Ja. ja, maar toch. Als je nou moest kiezen, waar ga je een heel bord van opeten met ham en ei? En uh, dan kom je toch terecht bij, Jonathan? Nummer twee. Twee? Ja, ik wel. Ik Ik, nummer wel. Drie. ik ook. Ik, nummer twee. Nummer twee. Ik ga het dan onthullen nu. De eerste die wij hebben, die uh, kost 15 euro de kilo. Die komt bij de kraam van de markt. Nee, schat, we halen ze niet uit Limburg. Ze komen gewoon uit de centrale markthallen. Ja. Ah, mooi, hè? Ja. Dat is 15 ja. euro de kilo. De tweede komt, let op, Jonathan, ja. uit de supermarkt... 12 euro de kilo. De Nederlandse witte asperges. Dat is alle informatie die er verstrekt wordt over deze asperge. En de derde, die kost dan ook 14 euro de kilo. Die wordt drie keer per week opgehaald uit Limburg. Zonder tussenpartij. morgens om half zes. En om elf uur liggen ze dan in die winkel... in die delicatessenwinkel voor 14 euro de kilo. Dat is dus eigenlijk de meest luxe, zou je kunnen zeggen. Ja. De derde. Maar ja, we weten niet waar die tweede vandaan komt... Uit de supermarkt. Ja. Dat kan overal zijn. Daar dus is hij niet gegroeid. gegroeid ja. nee. <laughs> Ze hebben daar dus van die bedden achter. Ja. En uh, ja. ja, mensen van de hele wereld zijn eraan aan het. werk. die ver. van, de, die derde dan, waar, waar hebben jullie die dan vandaan? Van een delicatessenwinkel, maar wij okay. noemen geen naam dan. Oh ja. Oh ja. Anders is het zo raar. Maar dit is een hele luxe delicatessenwinkel. Mag ik het zo zeggen? <laughs> nou, ik vond het toch heel spannend. En ik vind het ook een onverwachte keuze. ja. Valt het je tegen, Jonathan? Wil je daar nog iets over zeggen? Nee, nee, nee, ik ben, ik ben er oké okay mee. Ja, ja. het, het, het Smaak is ook uh, natuurlijk voor iedereen persoonlijk. Zo is en, het. En dat blijft het ook. Maar ik ben wel blij dat het zes is speer, ze, uh. Ja. ja. ja. <laughs> ik eet nog even door. Om vijf het. Om vijf uur heb je een tintonic gehad. Nu krijg je een bord als petterglasje wij erbij. Ja. Maar het is namelijk dat we niet weten hoe ze dan, wat er, waar dat verschil dan vandaan komt. Ja. Hè? Dus dat we niet weten waar ze op gegroeid zijn... Ja. of dat die eerste uit zo'n tunnel komt of niet. Of, ja. Het, ja. Je hebt daarin gelijk. Ik zal dat nog even doornemen met de redacteur in uh, kwestie... die nu op dit moment boven aan het regisseren is. Sorry. <lacht> uh, maar dat, dat, dat is wel belangrijke informatie, ja. Maar vaak krijg je dat nog wel bij een delicatessenzaak te horen... Maar zeker niet bij, nee, uh, bij de supermarkt bij de, de, nee, ze nee. de jumbo, zeg maar, willen ze dat niet verspreiden. Uh, we gaan gewoon in moeiteloos door naar Tartein. Wat ik op ja, een ja. Van de een of andere manier heel goed ook mm -hmm. bij dit seizoen vind, passen. Hillary. Nou ja, het, dit is het moeilijkste seizoen van het jaar. Want je, je wil, je, ja, we willen al rabarmen, maar dat is niet. Voor, nee. dat, ja. je, we zitten eigenlijk nog met de winterdingen. Dus we zitten vandaar ook de tartatin. We zitten met de appels. We nog. zitten gewoon nu met de oude appels. En die appels kan je heel lang opslaan. Ja. En daarom eten we tartatin, daar komt het op neer, toch? Ja, en omdat, omdat, nou ja, Janneke dus niet, maar ik vind het uh, uh, ja, de tartatin geweldig. En het heeft als groot voordeel, vind ik, boven de Nederlandse appeltaart... is dat je bij, bij deze tartatin nooit een Ongaro uh, hoek in de taart hebt. Zoals je bij appeltaart wel eens ja. hebt, ja, ja, ik begrijp nou, je. Meestal, de, ja. Leg eens precies uit wat ja. een taart is. Nou, Waar het, is die het uit is opgebouwd? Het, het is het, uh, als je het uh, probeert voor je te zien, je hebt, uh, je hebt de vorm. Ja? En dan in die vorm uh, ligt uh, suiker. Dus het eerste wat, je, wat in die vorm ligt is suiker. Of boter en suiker. Maar het is in ieder geval een combinatie boter en suiker. Daarop appels en daarop deeg. En nu zijn er mensen die dat ding gewoon zo hop in de oven doen. Maar om, omdat het, um, het is niet de beste manier om een tachtaten te maken. En daarom zijn er allerlei uh, varianten op ontstaan. En dat is zo leuk, want je kunt, dus, um, je kunt het eigenlijk op ongelooflijk uh, vers veel verschillende manieren maken. En het is allemaal, als het lekker is, is het goed. Zo simpel is het. Uh, nou, maar ik denk dat het, dat het uh, goed is om even te kijken wat nou de... Ja, er zijn natuurlijk knelpunten bij het maken van de tartate. Ja. En, en wat, wat zijn die nou? Ja. Nou, het begint, uh, dat begint dus bij de, bij de taartvorm. Als je, dat, als je dat doet met een, uh, met een springvorm, zoals bij een Nederlandse appeltaart... dan, nou, dan heb je echt een ongelooflijk stinkende oven. Want die, uh, de karamel die dan onderin de taartbodem ontstaat... die loopt dan uh, in je... In, je, In de oven. Ja precies. Ja. Die lekt ja. uit. Dus uit. Dus je hebt een uh, dichte uh, taartvorm nodig met een hele, met een zware bodem. En ik neem. Ja, je kunt wel speciale tarte voor me kopen. Maar ik, koop, ja, ik gebruik gewoon een koekenpan. Met een uh, gietijzer koekenpan. Oh, die gebruik je voor de tarte ja, ja. Dat is een goed idee. Maar dan moet je er wel eentje hebben. Ik heb er een met een korte gietijzer Dan ja, uh, wordt ja geschud op links. <lacht> ja, hij, Keef, moet ja. de in, hij moet de ja. je na de oven de oven. kan niet ja. met zo'n enorme... Uh, nee. Nee. Maar je hebt Magde ze ook waarbij je de... Nee. de, de het handvat dat je kunt Ja, die vind ik handig. Want ja, zo'n dikke bodem, dikke bodem. Dat is, dat is cruciaal. Ja. Nou, en dan, en dan gaat het dus. Uh, dan begin je met de karamel. En uh, de beste manier vind ik. Dit kun je op allerlei manieren maken. Maar voor thuis vind ik eigenlijk de handigste manier om uh, de suiker met een beetje water op te zetten. Want dat, die, dat water zorgt ervoor dat die suiker eerst uh, oplost. Dat die dus egaal over je bodem is verdeeld. En dan uh, zet je hem op het vuur. En dan gaat hij eerst dus, dus, het water verdampen. Die suiker lost op. En dan zie je dat hij langzamerhand gaat karamelliseren. Bruin worden. En, bruin worden, ja. ja. Karamelliseren is niks dan, dan verbranden dan van de... Ja. En van het de ruikt ook heel specifiek. Dus het, dan weet ja. je dat het aan de dan is. Dan weet je dat het gebeurt, ja. En als er dan... Um, de meeste mensen, heb ik gemerkt, die willen heel graag roeren in, uh, in karamel. Maar dat is dus niet... Uh, Janne, ken je? Nee, jij schudt je hoofd. Nee, nee, je nee niet dat ik, nee, nee, ik oh, heb goed. niet geroerd. Ach, nou, ja. Maar je mag hem wel een beetje laten walsen. Ja, toch? dat is heel erg goed. Beetje ja, die zij, heeft al, zij is al best ver als patissier, hoor. Ik ik ja, want zij doet veel patisserie. <laughs> als je een koude lepel erin zet, dan krijg je allemaal kristallen in je Grijnen. karamel. Precies. Ja. Ah. Ah. ja. Kijk nou toch, wat ja. hier in kennis aan tafel hoort. <tie> dat is toch niet <tie> normaal? Ja, dat is ook heel ja. normaal, ja. Ja. Ja. ja. En die karamel, daar doe je die appels in. Die, ja, daar leg je die appels in. En, wat, um, en dan als, je, als het dan in de oven gaat, want je, die doet die appels erin, gaat in de oven. en dan trekt die, die smaak van die karamel helemaal in die appels. Dat is zo ongelooflijk lekker als je van karamel houdt. <lacht> en uh, nou, je kunt uh, als je echt een beetje. Een beetje uh, een funky, uh, funky versie maakt, dan uh, snij je die appels gewoon door midden. En die, ik zet ze altijd uh, rechtop uh, rondom in zo'n uh, zo vorm. En je moet hem helemaal opvullen met appel, want die appels die slinken als het vocht verdampt. En als je niet genoeg appel in doet, dan stort het hele taartje uit elkaar. Ja. Nou, en als dat is gebeurd, dan leg je er uh, deeg op. Je haalt hem uit de oven. Je legt er deeg op. En dat deeg moet je dus niet vastplakken aan de vorm, maar een beetje tussen de appels en de vorm in de oven doen. Gewoon een taardeeg, bladerdeeg. Ja, ja, ik vind zelf het lekkerst uh, een, uh, een korstdeeg. Dus, korstdeeg, en, en, ja. ja. En dat is dan uh, een beetje stevig deeg... waarmee je ook een, uh, ja, weet ik veel, een uh, vruchtentaart, een open taart kunt maken. Ja. En dan, uh, ja, dan gaat dat in de oven. En dan is het vocht uit die appels dus al verdampt. Als, die, als je dat het deeg eroverheen legt... Dat moet ook wel, als wordt het de, Dan de, krijg je zo'n zompig uh, deeg. Precies, ja. En dan, uh, nou, en, dan de en dan de truc Omkeren. is uh, dat je hem niet direct omkeert. Want dan is die karamel veel te vloeibaar. En dan loopt het over je handen. En ik zie ook dat Janneke hier ervaring mee ja, heeft uh, ja. opgelopen. Ja. Klopt nou? Ik Laat had, je handen uh, zien? Ja, nee, is het, deze keer kan ik, uh, hoef ik niet langs de EHBO weg naar huis. Want dat scheelt altijd weer enorm. In de budgetten van de Nationale Gezondheidszorg. Maar um, nee, uh, ik had uh, dit, dit gerecht, waar de dames Tatin dan uh, pat patat op hebben, uh, dat heeft uh, vele vele adoptieouders uh, gekregen nadien. En um, uh, iedereen heeft wel een recept en zijn schoonmoeder ook voor Tart Tatin. Ja. Um, en ik zag uh, de fantastische Julia Child op YouTube... Julia Child! Absoluut, een, een Tarte maken. En die, die met veel bombarie keerde ze die om. En dat hele ding zakte uit elkaar. En dat is gewoon ontzettend leuk en lief... dat dat er dan gewoon op televisie ook echt allemaal is gebeurd. <lacht> maar ik, het, het sterkte mij ook. Want als Julia Child mag mislukken met, met de Tarte Dan nou, een... Jongste een jongste dat... bediende nou die, die wil dat maar al te graag in haar voetsporen volgen van wie heb je het recept uiteindelijk ik, ja, omdat er zoveel ideeën waren... ben ik teruggevallen op uh, het, het handboek voor desserts van Le Cordon Bleu. Oh, nou. Een heel klassieke klassiek hè? met fijn veel plaatjes uh, van de tussenstappen. Weliswaar iets gedateerd, want er werd ook gewerkt met uh, pijnboompitjes. Die heb ik even achterwege gelaten. Goed, maar puur de techniek van de, van de uh, Tarte heb ik wel opgevolgd. Zij maken het voor één persoon, uh, één persoon dingetjes... Kortom, uh, Bleu heeft daar dan één persoons pannetjes voor. Nou, ik mag dus niks meer kopen thuis, dat weet je. Uh, nou, dus, van ons uh, ook niet meer. Nee, dus ik heb met een uh, oud muffinblik... blik, dacht ik, daar zitten ook uh, verschillende vorms in. Uh, het deegje is, een, is inderdaad een, een zanddeeg uh, met suiker. Uh, dus een, een zoet zanddeeg, zou ik maar zeggen. Niet al te zoet hoor. Uh, en dat wordt al een beetje voorgebakken in dit uh, recept. Dus dat uh, hoeft niet alleen maar bovenop de taart te garen. Maar omdat je het in die vormpjes doet, is het eigenlijk een soort dekseltje... Van okay. de appel. Hm. En gek genoeg zag ik dat in een heel veel recepten terug. Terwijl je zou zeggen, het deeg kan niet mislukken. Want het ligt bovenop. Ja. Dus dat wordt wel gaar. Maar toch men Welke appel heb jij gevaard? De Elstar werd aangeraden. Okay, het moet een uh, appel zijn die zijn vorm behoudt na verhitting. Dus Precies. het mag geen moesappel ja. zijn. Ja. Nee. Want zultuur, dan krijg je dat Julia ook. Child uh, effect. Dat er ja. een heleboel ja. eruit laat. Ja. En Julia is, zei maar... ook op de haar bekende hoge toon. Ze hebben me de verkeerde appels meegegeven. <laughs> oh ja, op de markt. Ik, dat zeg ik ook ja vaak als ja, het lukt. Je moet. eens ja. uh, Nou, De karamel maak je zoals uh, Hilary zei. Hè, uh, suiker, boter, lepeltje water. hem uh, in de pan rond. Ja, Je kan nu proberen tot het nieuws door te praten. Ik oh. ken deze techniek van jou ook. Dan zeggen wij niks. Nee. Maar we gaan nu even zeggen wat we ervan vinden, okay. Julia. Uh, we hebben geproefd. Ik heb het al op. Trouwens, Hilary gaat ook heel goed. Hilary, ja. jij eerst. Ik vind, uh, ik vind hem goed gelukt. Oh my god. <laughs> Okay. zo'n opluchting hier in de tafel. Ze gelooft ook niet in recensies, hè? Dus het ja. moet me heel voor je zijn. Ze zegt niet wat ik ervan vind, want ik heb hem maar één keer geproept. Ja. Ja. Dat is wel het beste, beste antwoord van de avond. Nou, ik ga gewoon wel wat zeggen, want dat korrelzout nemen, daar wil ik nog iets over zeggen. Ik heb het idee dat er in het deeg wel een korrelzout meer gekund was. Ja, er zit een behoorlijke snuf, echt wel een kuiltje zout ja? in het deeg. Nou, misschien ook niet gezond dan, wat ik wil, maar dan had hij net... Iets meer smaak. Ik mag wat meer bijten. Toch, Grieske wil ik wel horen, hoor. Wat jij ja. vindt? Ja, nee, ik, ik vind het ook lekker. Ik heb hem echt geïnhaleerd ook. Dus <laughs> ik vind het lekker. Uh, maar ik, ik hou heel erg loor. van een grote tartarijn. Oh. Ah, ja. Ik vind op zich vind ik dit ook lekker. Maar ik, hou, ik vind het lekker van zo'n grote. Dat die verschillende krakjes en structuren heeft. En dat heeft een kleinere minder, omdat ja. die geen. Diep, dieper midden heeft, omdat hij dus, dit, dus dit, ja. hij is meer egaal, wat, uh, wat ook heel lekker is. Maar ik hou heel erg van en vind ik ook heel gezellig een grote taart. Ja, is zo. Is ik vind het, het eigenlijk als ik nou, nu we toch gewoon bezig zijn om jou <lacht> geheel tot de bodem af ja, te brengen. Ja, nee, breken. doe maar, kom maar. Waarom hebben we de ijs bij gekregen? Ik ja, vind dat tartatin aan zich geeft zo'n ja. mooie smaak. Dat is toch eigenlijk een misverstand? Ja, nou, nou, ik vind het toch helemaal, helemaal niet. Hele het was een plek, serveersuggestie. Ja. En op op een gegeven moment kom ik op een punt dat ik iedere suggestie met twee handen aanpak <lacht> En dan ook dit ijs. Ja. Jij wilde ons gewoon gewennen. Ja, ik dacht, ja. misschien gaan ze het dan over dat ijs hebben. U denkt dat dit een eetprogramma is, maar dit is gewoon hoge psychologie. <lacht> uh, Jonathan Carpatius. Ja. ja. Ik vond hem lekker. Ik, vond, uh, ik miste wel zout. Absoluut. Ja, in de karamel ook, hè? Uh, in de karamel, ja. ja. Dat is echt iets wat, je, wat in patisserie vaak wordt vergeten. Ja. Waar, waar voor mij best wel wat in kan. Nee, er mag, mag best wel een soort contrast in zijn. Maar ik vond het smaakvol. Ik eet het gewoon treten, op. Uh, we dus, uh, en hoe groter, hoe beter. Dat, dat, dat, dat is ook bij mij hoor. Ja. Maar, maar uh, alles, ik, hoor. Was, uh, ik was heel dankbaar dat ik uh, nu en asperges en dat mocht eten. Ja. Kom ja, ik hier langs, lieve luisteraars bij ons. Vinden we leuk. Want jij ja, en NTR.nl. En ja, we zijn heel trots. We zijn heel trots op de jongste bediende die het weer voor elkaar heeft gekregen hoor. Echt wel, echt wel. Dat snupje uit, dat doen we zelf wel. Volgende week zijn we er weer hier vanuit.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 De Raad van State waarschuwt dat het kabinet eigenlijk te veel geld uitgeeft. De honderden miljoenen extra die het kabinet de komende jaren uitgeeft aan defensie, infrastructuur en zorg, verslechteren de overheidsfinanciën. Het ministerie van Financiën zegt in een reactie dat de overheidsfinanciën er goed voor staan.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 En een student uit Assen is veroordeeld tot anderhalf jaar cel. Hij schopte vorig jaar bij een ruzie een vriend een schedelbasisfractuur. Het slachtoffer moest later bij een gezichtsreconstructie ondergaan. De dader zegt dat hij zo'n twintig bier op had en zich niets meer kan herinneren. NPO Radio 1, EO NOS, langs de lijn en opstreken. Met Herman van der Zand en Herman Wechter. Welkom bij de vrijdagavond van Langs de Lijn en Omstreken. Live sporters en live muziek van Tim Knol en ons wekelijkse nieuwsforum Bij ons aan tafel zitten amerika kenner Kirsten Verdel... programmamaker Jelte Sondij en theoloog- en vuurhoogleraar Bertjan Lietaart peerbolten En met hen gaan we het hebben over het nieuws van de afgelopen week. Tweets, dreigementen van Donald Trump, ook Facebook, onder vuur... en het drugsbeleid in Nederland. Dit en nog veel meer krijgt u te horen tot 11 uur vanavond. Blijf eens luisteren en wilt u beeld bij het geluid... surf dan naar de webcam op nporadio1.nl. Er is natuurlijk een vrijdagse eredivisiewedstrijd. Heracles ontvangt AZ. De nummer 3 van Nederland. Andy Houtkamp volgt die wedstrijd in Almelo. Uh, Andy, uh, hoe staat het ervoor? Nou, ja, spannende wedstrijd. 1-0 voor AZ. Maar Heracles had op 1-0 moeten komen toen uh, Petterson door Koopmeiners werd uh, gevloerd. En een penalty kreeg. Maar nu uh, gaat de 2-0 vallen. Ja, daar is hij. 2-0 voor AZ. Het is Idrissi op aangeven van... Uh, uh, wie was dat Weghorst natuurlijk. Weghorst die niet zelfzuchtig was. Na een enorme blunder overigens bij het uitverdedigen van Herakles komt de bal dan weer in het bezit van AZ. En AZ weet de counter als geen ander. In dit geval bal bij Weghorst. Die geeft hem keurig uh, een beetje schuin. De fout was van Dries Wuitens. Zijn broer speelt bij AZ Stijn Wuitens. Maar Dries Wuitens in de fout. Weghorst geeft de bal aan Idrisi En zo leidt AZ met 2-0. Nadat eerst dus een penalty gemist was door Kuwas. Nadat Petterson door Koopmeijners was neergelegd. En uh, ja, dat was de ideale kans. Want toen stond het 0-0 om op 1-0 te komen voor uh, Heracles. Maar dat gebeurde niet. En een uh, minuutje of tien daarna. Guus Til die zijn doelpunt maakte. Svensson met de assist. En zo leidt omdat uh, Idrissi zojuist scoorde. AZ met 2-0 zonder John van der Brom op de bank. Die zit op de tribune te klappen en te juichen. Want bij Vlagen speelt AZ weer heerlijk en goed voetbal. Uitstekende ploeg. Paul Gladon krijgt nu een gele kaart vanwege een overtreding op Weghorst. ex Heracles overigens. Wout Weghorst. Uh, heerlijke wedstrijd. De Ron Vlaar mag meedoen. Zijn rode kaart is geseponeerd van afgelopen weekend en staat dus in de basis. 2-0. Na 31 minuten spelen AZ leidt tegen Heracles. Ja, fijn dat AZ even wacht met scoren tot ze live in de uitzending zijn. Ja. Stel voor dat ze dat de hele avond doen. Uh, in ons nieuwsforum nemen we vanavond de week door... met Amerika-kenner Kerstin Verdel, programmamaker Jelte Sondij... en theoloog en VU-hoogleraar litaat Peerbolten. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Fijn dat jullie er zijn. Uh, bert even bij jou beginnen. Vrijdag de 13e ja, is vandaag. Dat, is dat vind jij een nieuwsgebeurtenis? Ja, ik, nou ja, wat ik de nieuwsgebeurtenis daarvan vind... is dat ik vandaag een nieuw woord geleerd heb. Er blijkt een psychiatrisch ziektebeeld te zijn. Dat is als mensen bang zijn voor vrijdag de dertiende. En daar is een prachtig woord voor. En dat moet ik toch even voorlezen. Want zo ontzettend goed is mijn geheugen ook weer niet. Het is Paraskevi phobie. Pardon? Paraskevi is Grieks voor vrijdag. Decatria is Grieks voor dertien. Fobie, angst. Maar dat bestaat echt? Dat, dat, bestaat dat er, dus echt. er zijn in. dus mensen die hebben daar echt last van... en die kunnen dus echt niks op Veiland de Dertiende. Nou, ik had vandaag een zo volle dag... dat er bij mij eigenlijk allerlei dingen konden misgaan. Het is allemaal niet gebeurd. het is allemaal uitstekend mm. verlopen. Dus ik heb er geen last van. Maar het interessante van dat hele gedoe met Veiland de Dertiende... is dat we eigenlijk niet weten waar het vandaan komt. Nee, ik heb het ook. Hè. Ik heb even op zitten zoeken. Maar er zijn ja. wel zes verschillende uitleggen. Precies, er zijn allerlei verschillende uitleggen. Er zijn mensen die zeggen... ja, het is een typisch christelijk gebruik, ja... Waarom dan? Ja, Jezus ging dood op vrijdag. Nou, dat vind ik niet zo'n sterk argument. En ze zaten met z'n dertiende aan de paasmaaltijd. Of ja, aan de, precies, goed, wat was maar dat toch was in? geen ongeluksmaaltijd. Dus nee. dat, dat, dat, is, dat is het niet. Een, een ander verhaal is, die is echt geweldig. Er waren twaalf goden in het antieke Noorwegen. En dat ging allemaal goed bij het banket. Totdat nummer dertien erbij kwam. En dat was op vrijdag. Nou, ik vind hem... Mm. Prachtig gevonden, maar niet overtuigend. Maar wat het wel is, ik weet het niet. Dus jij niet bij, bent zelf niet bijgelovig, begrijp ik? Want anders zou je. Ik hier heb niet zoveel last van vrijdag de 13e. Nee, nee. En van andere vormen van bijgeloof geloof ik ook niet. Hoe zit het verder hier aan tafel? Zijn hier bijgelovigen? Nee, helemaal niet. Die fobie heb ik ook niet. Nee. nee. Hoor je voor behandeld trouwens? Is daar medicatie voor? Nou ik heb gelezen, dat is helemaal geweldig. Op het moment dat je dat woord kunt uitspreken... gaat het Dus daar gaan we met z'n allen. paraskevi decatria Ik had eigenlijk tot je zei helemaal niet door dat het vrijdag de dertiende was. Ik heb precies hetzelfde. Nou, kijk, vrijdag de Helemaal niet over nagedacht vandaag. André Hazes weigerde op te treden op vrijdag de 13e. en op 13 april 1970 verongelukte bijna de Apollo 13 die twee dagen tevoren om 13 uur 13... was ja. vertrokken vanaf landingsplatform nummer 39. Ja, ja, ja. Drie ja dus, 13. Wel, heb je geen dertiende verdieping. En, nee, en dan ja, precies. De Trump Tower heb je hem... alleen... Die draait het om op zijn rug. Ja, in, de, de Trump Tower schijn je geen 13e verdieping te hebben... maar verdieping 12b. Ja, nergens in Amerika. In, uh... nee, nee. Meestal is dat inderdaad het geval. Tim Knol, voor, voor een optreden heb je dan, uh, ben je bij gelovig? Trek je de eerste ene sok <laughs> aan en dan doe je uh, Nee, nee, nee. Er helemaal niks. Daar ben echt veel te nuchter voor. Ik doe zelf. Zo min mogelijk, uh, gewoon. Ik denk helemaal niet na. Oh, ik, nee, nee, ik, ik, ik zet mijn gitaar neer, net zoals net. Ik zet mijn gitaar, ik stem hem en verder uh, doe ik helemaal niks. Ik maar denk ja. dat dat misschien wel mijn bijgelovige uh, trekjes zijn. Maar over uh, een, uh, een borrel van tevoren. Ja, Nou, eigenlijk deed ik vroeger heel veel, maar ik, vind, ik, ik zie het toch wel tegenwoordig als werk, ook wel. Dus ik moet, <laughs> na te dronken op je werk te verschijnen, is ook zoiets. Dus ik hou me een beetje in. Okay. Maar één glaasje whisky, moet toch wel kunnen. Ah, je hebt, als het goed is gehoord deze week, dat je er maar vijf per week mag, hè, in totaal. Ja, dat, uh, dat is inderdaad waar, ja. Heel jammer. Het <laughs> gaat me niet lukken, denk ik. Jelte, <laughs> wat is jouw nieuws van, van de week? Nou, we moeten even hebben over tijd voor max. Zeker, ik vind dat, uh, ik vind dat echt een, een geweldig programma waarin heel veel tegelijk samenkomt. Wat ik altijd een beetje schamper over gedaan, hè? ook van de meers van het NRC. Die zei van ja, ik begrijp de publieke omroep niet meer. Het, het is het geen... programma dat nu in de, in de tijdslot van de Wereld door terecht gekomen, precies. Het is eigenlijk een, een beetje een nuffige vijf-uur-show-achtig programma. Wordt normaal om vijf uur uh, uitgezonden <tie> en opeens zit dat op het tijdslot van het razendsnelle. Het wereld uit door. Het is gewoon een heel kalm programma. met een presentatrice, Martine van Os, met kaartjes. die er gewoon echt gewoon lekker kabbelend gaat het allemaal eigenlijk helemaal nergens over. En gisteren eindelijk in de Volkskrant. een hele goede recensie van Harold Kraak. Toen dacht ik eindelijk iemand die het begreep. Want wat je hier ziet dit programma daar kijken ongelooflijk veel mensen naar. Ze gaan soms over een miljoen heen. Zo rond de 900.000 wordt beter bekeken dan Humberto Tan. Wordt beter bekeken dan Pauw. En dan zie je dus eigenlijk, om even terug te komen op Van der Meers... die dan zegt van, ja, ik begrijp de publieke omroep niet meer. Dat eigenlijk de publieke omroep zijn achterban de kijker eigenlijk niet meer begrijpt. En wat ik zo goed vind aan Max en van Jan Slachter ook... ze durven gewoon lekker zo'n tuttig programma te maken. De, de kijker te geven wat hij wil. Dus echt een, een standbeeld voor dit programma. Ik, kwam, ik liep hier net naartoe. Toen kwam ik er eventjes Kornel Maas tegen. Die stond er met een fles wijn. De oude, van... de oude tv-rescent van de Volkskrant. Ja, precies. De oude rescent. En nu natuurlijk Songfestival Kenner. Presentator van kunstprogramma's. Die kwam er ook net voorbij. Um, die kwam net van het programma vandaan. Die was de gast geweest bij Tijd voor Max. En die zei ook van ja, het was heerlijk. Want, want eigenlijk gaat dit al, tegen alles in van deze tijd. Tegen het cynisme van deze tijd. Gewoon lekker tuttig durven zijn. Dus, dus ja, het is, een, het is een programma dat ook omarmt dat televisie een beetje een uitsterven is. Dat het een medium is voor oude mensen. En dan moet je helemaal niet tegen vechten. moet je gewoon omarmen. moet je gewoon, gewoon Ik snap wel, het die, die, die Van de Meers, die zat elke week bij de Wereld draait door natuurlijk. Die ja. ziet het nu helemaal misgaan. Ja, maar dat is natuurlijk dus wel een beetje die, die arrogantie. Dat we, dat we hier in, in deze bubbel allemaal zitten te bedenken Want het moet sneller en het moet urgent, is ook zo'n woord. Ook ik als programmamaker word er doodmoe van. Dus het is altijd moet urgent. Nee, het moet niet urgent. Martine van Os met kaartjes die net hmm. van Dongen aankondigt, die iets zinkt uit de jaren 50. Dat hebben we nodig. Dus straks, uh, Matthijs van Nieuwkerk, uh, twee versnellingen lager vanaf het nieuwe seizoen? Nou ja, nou, en ik zat er zelf aan te denken... want ik ben zelf ooit nog jakhals geweest bij de Wereld Door... Ja. en uh, Tijd voor Max heeft nog geen razend reporter. Dus het is dus ook een <lacht> beetje een, een open sollicitatie... Ah, okay. je bent die dat jong. ik heel graag ja, daar als een soort hele trage ja, hele, een beetje, een <lacht> beetje nuffige uitjes wil maken over dingen die helemaal niet urgent zijn. Dat lijkt me heerlijk. Ja. Dan wordt het een rustige reporter... Ja, gewoon een soort, soort luiaard of zo. Van, uh... ja, we, we, kijk jij tijd voor Max nu, Kirsten? Nou, ik keek het hiervoor ook al. En Toen ik we wel vijf zes. Ja, zisten. maar ik kijk het al heel lang. En ik, ik, jaren geleden al. En ik, ik vind eigenlijk helemaal niet dat het nuffig is... en uh, dat het uh, zeg maar de baan van de dag uh, uh, niet meepakt. Want dat doet het heel vaak wel. En ze pakken ook heel vaak gewoon uh, relevante maatschappelijke thema's op. Dus ik herken het eigenlijk niet zo wat je zegt. Oh, ja, dan zien we dat heel anders. Ik zie Misschien dat wel. Niet, ik er, er, weet wordt niet, daar, ja, nee, zeker wel. Zeker wel. Nee, er worden er worden onderwerpen op een vrij sloometrage manier worden aangepakt. Nou, dat is toch prima? Toch ja, maar ik, ik ja. kritiseer het toch niet. Als je goed hebt geluisterd, zei ik juist net, dat ik een standbeeld oh, okay, voor het programma okay. wil Dat ik, ik vind het goed dat ze het zo doen. Kirsten, ja. wat is jouw nieuws? Ja, uh, toch wat zwaarder. Ik, ik heb vooral vraagtekens. Ik heb me verbaasd deze week uh, over dat uh, neergestorte vliegtuig in uh, Algerije. Uh, toen kwam smorgens morgens een uh, heel klein berichtje kwam er langs, uh, dat een vliegtuig was neergestort. En de rest van de dag, ja, in mijn uh, timeline op Twitter, waar toch echt alles komt zag ik eigenlijk niks over. Uh, en uh, toen ik om zes uur het uh, journaal aanzette, toen dacht ik van nou, nu, nu krijgen we het grote nieuws en de achtergrond, wat er nou precies gebeurd is. Nou, het was het zesde item na iets over zonnebanken... Hm. En het was heel kort zo van, ja, er is een vliegtuig neergestort. En er zijn heel veel doden gevallen. Nou, ja, dat was het. Het, het. Ook niet weinig. 257. Uh, 257 doden. Uh, het uh, vierde grootste ongeluk uh, in, uh, van de afgelopen twintig jaar. Um, uh, het grootste ongeluk overigens uh, MA17 qua dodelijke slachtoffers. En we weten na 2,5 dag nog steeds niet veel meer dan dat het een militair vliegtuig was, dat het is neergestort en dat er 257 doden zijn. Um, militair en hun familie, stond er dan nog in zo'n heel klein bijzinnetje. Nou, ik ben zelfs op zoek gegaan naar internationale berichtgeving erover. Ook uh, Franstalige websites, dus uit Algerije en Marokko. En zelfs daar relatief weinig. Maar internationale pers en ook in Nederland... En is dat ook niet het probleem? Het gesloten land, er is gewoon weinig te vertellen. Dus houden we het kort. Ja, dus vertel je maar niks, uh, ook niet na uh, enige tijd. Ik uh, bedoel, ja, ik, ik kan me Hoe voorstellen. Het dan? Nou, dat er, is, het zo weinig... er is natuurlijk vaak nieuws, je, dat is ver weg en landen waar we niet zoveel mee hebben, uh, nooit zoveel van horen. Maar zelfs dan, als er zo'n groot ongeluk is... Nou dan is het toch echt wel eventjes opening van het journaal... en dan krijg je er wat meer berichtgeving over. En nu niet. Dus ik, ik kan het eigenlijk niet zo goed uitleggen. Want uh, ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb me daarover verbaasd. Zie je er een conspiracy-achtig iets in? Nee, ik vind het gewoon een soort van uh, alsof het verwaarloosd wordt. Zo van ja, god, het is Algerije, uh, who cares? Het, zijn het is een militair vliegtuig. Nou, maar nog je moet er natuurlijk wel nieuws vandaan krijgen, wie het kunnen vertellen. Ja, je daar... kunt het ook op gaan zoeken. En ik heb niet de indruk ja. dat uh, daar nou echt uh, massaal achteraan gegaan is. Want wat ik zeg, het is 2,5 dag later. En nog steeds zie ik geen nieuwe berichten met wat meer informatie over wat nou mogelijk de oorzaak überhaupt kan zijn geweest. Helemaal niks. Ja, daar had dan uh, ja, nou ja, jij, ja, jij blijft erop klikken. Jij ja, ja. blijft erop klikken, tot er wat neerkomt. Goed. En um, die Houtkamp in Almelo volgt Heracles tegen AZ. AZ, AZ op voorsprong drinkt, drinkt Heracles al aan, die dat zouden ze graag willen, maar AZ speelt weer zoals ze zo vaak spelen dit seizoen. Heel goed voetbal, alleen tegen de top is het uh, wat lastig. Zoals we vorige week ook zagen tegen PSV. Wel met 2-0 voorkomen en dan toch 3-2 verliezen. Maar nu 2-0 voor tegen Heracles. De thuiswedstrijd wonnen ze met 5-0 AZ. En het had nu ook al 3-4-0 kunnen staan. En nu misschien 3-0 als de bal weer voor doel kon doen. Wordt moeizaam verdedigd door Heracles. Dat echt van het kastje naar de muur wordt gestuurd. En dat heeft alleen maar te maken met het uitstekende spel van AZ. Dat... Uh, echt heerlijk bezig is aan een warming-up... voor de bekerfinale van volgende week tegen Feyenoord. Die wedstrijd in de Kuip volgende week zondag is natuurlijk ook heel belangrijk. Bal voor het doel. Weghorst. Oeh, oeh, oeh. Nou, echt, het had al 4-5-0 kunnen en misschien wel moeten zijn voor AZ. Maar het staat na 41 minuten 2-0 voor de Alkmaarders in Almelo tegen Heracles. Vanavond hebben we live muziek. We hebben hem al even gehoord. singer songwriter Tim Knol, welkom. Dankjewel. Hoe gaat het met je? Heel goed. Ik, uh, ik, ik begrijp dat, dat je album Cut The Wire... is wel een album wat, waar, wat, waar wat doorleefde ervaringen in verweven zijn. maar Ja, zeggen. ja het is een, ik heb er uh, nou, niet vier jaar over gedaan. Maar vier jaar geleden kwam mijn laatste solo-plaat uit. En, uh, een tijdje wat andere dingen gedaan. En uh, ook wat aardig wat ja, meegemaakt. Ouder geworden vooral. En, uh. ja, noem eens één ding waarvan je zegt... daar ben ik echt wel wat ouder door geworden. Um, nou, ik ben... Uh, ik ben dichter bij uh, ik kan muziek maken, ben ik dicht bij mezelf gebleven, denk ik. En ik, ik had nogal wat uh, gedoetjes met bandleden voor, voorheen en managers die verdwenen en wat uh, ik het allemaal. Ja, je zegt het heel subtiel, maar ja, ik je was beetje, ineens. Uh, <laughs> je weet het de down uh, nee, nee maar Ja, het je... ja, was, was, was wel een beetje ingewikkeld op een gegeven moment. En we, ik moest het ook alleen gaan doen. En uh, ik moest daar even een weg in vinden. Ja, want je hebt bandleden en. Uh, ik had een manager, toen naar uh, een deel van de band, niet alle bandleden, zijn er naar Douwebop uh, vertrokken. Dus stond je er alleen voor? Ja, dat was even uh, om het, was toen 23 en ik had een heel goed begin van mijn carrière en uh, dat stortte eigenlijk uh, wel een beetje in daarna. Maar het mooie bij muziek is, is dat me meestal wordt de muziek er niet minder goed van, toch? Nee, dat ja, je doorleefde? Ik, ik denk dat het, uh, dat het wel daardoor een hele persoonlijke plaat is geworden, ja, zeker. Wat heb je over jezelf geleerd in het proces van uh, naar dit, dit album toe? Dat ik niet meer onafhankelijk wil zijn. Dat ik uh, geen uh, zin heb in allemaal mensen die allemaal meningen over mij hebben, om mij heen. Ik wil gewoon doen wat ik zelf mooi vind om te maken en, en niet uh, te veel gedoe eromheen. Dus we horen meer uh, Tim Knol op het album? Absoluut. Wat, ga je, wat is het eerste nummer wat je gaat doen? Ik ga een liedje spelen, het Whispering Heart. Whispering Heart, dan ja. ga je ga, ga, je gitaar pakken. Ja, het is een prachtige gitaar, luisteren. hè? Uit Haarlem. Ja, jammer dat radio is, hè? Nee, maar dus, u, kunt, u, u kunt de gitaar van Tim Knol zien via de webcam, NPO Radio 1. En uh, hij gaat er nu aan zitten. Whisper Whispering hard A broken sunray stuck in the dark Whispering hard Too quiet to start To speak out is the hardest part, whispering hard. Oh, wrap me in your arms when words are hard to write Oh, they just don't get in right. I leave them as they are. Whispering hard, like the silence in a state of war. Whispering hard, I think you are always depending on the will of the wind. Whispering hard. Ja, whispering heart, zo heet het. Het was uh, een week die in het teken stond van de dreigementen van Donald Trump. Zo begon hij de week in ieder geval. Zal hij gaan ingrijpen in Syrië als vergelding voor die vermoedelijke gifgasaanval daar? De Amerikaanse president Trump heeft Rusland via Twitter gedreigd met een raketaanval op Syrië. Get ready, Russia, as he plans a possible missile strike on Syria. They will be Syrië kan nice and and mooie and en slimme Amerikaanse raketten verwachten, zei Trump. En zo zorgt de oorlog in Syrië voor dreigende taal tussen twee kernmachten. 24 uur geleden leek het nog op elk moment... Amerikaanse raketten op Syrië afgevuurd konden worden. Gisteren zegt hij nog, de raketten komen eraan. Nu zegt hij, nou, misschien niet, misschien wat later. Hoe serieus moeten we de aanvallen nog nemen? Ja, dat is de vraag bij elke Trump-tweet. Ja, dat is de vraag bij elke Trump-tweet. Terwijl ik meld dat de ruststand bij Heracles AZ-02 is. Straks horen we Andy komt weer. Kom ik bij jou, Kirsten? We wachten nou al heel lang. Ik, ik hoor al, het is allemaal dreigende taal. Dreigende muziek zelfs. Uh, ronkende nieuwspresentatoren die zeggen... ja, het gaat elk moment gebeuren. Nou ja, vooral Trump die dat natuurlijk zei. Uh, iets voor zijn beurt waarschijnlijk. En ik denk dat hij ook gewoon teruggefloten is door de legerleiding. Die heeft gezegd van nou, ho ho, dat, uh, dat kunnen we niet zomaar doen. En uh, wat je de laatste dagen, en uh, zeker vandaag, merkt... is dat er gewoon achter de schermen overleg is met uh, de Engelsen, met de Fransen. Waarschijnlijk ook gewoon met de Russen... Um, voor een uh, proportionele reactie, zoals dat dan heet. Een proportional response. Die er meestal op neerkomt dat er dan uh, ja, als uh, retaliatie... Uh, bijvoorbeeld uh, strategische stellingen worden gebombardeerd. Dat is in het verleden ook gebeurd... Um, de Russen zullen dat dan waarschijnlijk ook te horen krijgen... zodat ze eventueel mensen die ze daar hebben zitten terug kunnen trekken. En dan wordt dat gebombardeerd en dan wordt er gezegd... kijk eens wat we nu hebben gedaan en dan... Is de stand zogenaamd weer eventjes uh, gelijk. Mm. Dat, is, dat is het meest waarschijnlijke scenario. Het, het soort van gebruikelijke scenario, waar we uiteindelijk vermoedelijk toch op uit gaan komen. Ja, het klinkt alsof jij er zelf wel sceptisch over bent. Of het een goed idee nou, is. Nou ja, nee, ik denk dat dit dus gaat gebeuren. En ik denk dat wat Trump riep, van nou, je, de bommen zijn onderweg. En, uh, en ja en eigenlijk soort ook nog van implicerend van. kom maar op Rusland. Weet je wel. Terwijl natuurlijk niemand gezegd heeft dat de Russen. Uh, die gifgas aangepleegd zouden hebben. Hooguit dat ze dat wellicht geweten hebben of, of gesteund hebben. Dus dit is wat gaat gebeuren. Maar vind je, vind je het goed? Moet het Westen ingrijpen? Je moet het onderhandelen van. Ja, je kan moet natuurlijk zo'n aanval. Je kan het niet uh, over je heen laten gaan. Uh, dan schiet want... je een paar raketten af. En dan? Ja, nee. Je moet iets doen. Je moet iets doen. Als ja. je niks doet, dan geef je dus Assad. Een, uh, even vanuit gaan dat het hij het inderdaad geweest is. een vrijbrief om vaker gifgas in te zetten. Nou, dat is natuurlijk al eerder gebeurd. Um, ja, de, de, de, de tegenreacties zijn telkens toch best wel zak geweest, daarom blijft hij het ook gewoon doen. Maar als je helemaal niks doet, dan is de kans dat hij het nog veel vaker gaat doen natuurlijk ook nog weer groter. dan? ik ben heel sceptisch. Ik geloof Over? eigenlijk helemaal niet in iets doen in de zin van een paar raket raketten sturen. Je moet of zeggen containment en laat het conflict daar liggen en doe er niks aan. Of je maar moet er heen gaan en het, het oplossen. Ja, maar ze zitten al in het conflict en er zomaar heen gaan. Er heen gaan en het oplossen. Ja. Hoe ga je het oplossen dan? Ja, ja, dat, dat kan dus ook helemaal niet. Nee, Want het, het, het probleem ligt zoveel jaar geleden bij de invasie in Irak. Daarmee is alle ellende begonnen. Dus ik zie liever dat Amerika zich afzijdig houdt... en zich er helemaal niet meer mee bemoeit. Want daar is echt alle ellende mee begonnen. En dat is een vicieuze cirkel. Jelte, voor, ja, tegen. Nee, ik zit op, die, op de, dezelfde ja. lijn. Dat ik, ik denk dat ingrijpen geen zin heeft en anders wordt het... Zo'n regime change uh, verhaal. Hè. Bolton, de veiligheidsadviseur uh, die, daar, die daar nu zit... die is daar nogal een, uh, een voorstander van. Dus of je gaat all-in en dan, dan zal het Assad-regime weg moeten... met alle chaos van die. Dan krijgt ik een enorm machtsvacuum. Ja, dus, dus, dus, dus, ja, dus dat is dus, geen optie. Dit kan wel helemaal niet. Je kan überhaupt niet nou, all-in om... gaan. Want dan ga je ook all-in tegen de Russen. Nou, in, dat, is, dat, is, ja. dat is dus wat ik zeg. Dus, dus dat lijkt me dus ook geen optie. En stel dat je het al doet, wat ga je dan met dat land doen? En uh, ja, de andere optie is niks doen. En dat lijkt me dan... Nou ja, ja, je je kunt inderdaad uh, uh, cosmetisch kun je kun je. Uh, ja, je, stelling, je, je moet zo je, iets doen. Je ah, kan ah, geen vrijbrief geven voor het gebruik van. Uh, ja, van maar meer ja, Dat is heel cynisch, natuurlijk. Dat, dat, is, is, dat is dat is dat maar, is het terug hieraan. Maar is dan iets doen niet, in dit geval niet meer bedoeld om ons van ons schuldgevoel af te helpen. Ja. Ja, maar je ziet het, ook, het is grappig, je ziet het ook in heel veel Amerikaanse series telkens terug. Uh, nu ook weer in de Designated Survivor, maar eerder ook in The West Wing. Um, dan krijg je dus voortdurend ook dit dilemma van ja, een proportioneel antwoord. Wat is nou proportioneel op ja. het moment dat er uh, ziekenhuizen wo worden gebombardeerd? Dat er kinderen worden gebombardeerd ja. met, met, met, met chloor of met, met sarin? Nou, uh, sarin uh, wel... Ank Beileveld heeft al gezegd, als het proportioneel is, dan zijn we ervoor. Ja, nou ja, maar, maar wat, wat, is wat is proportioneel? Ja. Snap je? Ja. Dat, dat is er eigenlijk helemaal niet. Want er is niks proportioneels aan het. En wat je eigenlijk zou willen doen, is gewoon... die lui die dit gedaan hebben, oppakken... en uh, weet je, hetzelfde met hen doen, bij wijze van spreken. En, maar dat kan ook niet. Dus uh, eigenlijk zijn alle opties slechte, slechte opties. opties ja. maar, maar wat is de minst slechte dan? De minst slechte... <laughs> Om, het, om te voorkomen dat iets nog verder escaleert... daarvoor, zover dat nog mogelijk is natuurlijk... is dan om maar inderdaad die stellages te bombarderen. Waar het en dan is in overleg met de Russen, komen. zodat die weten... dat ze, dat ze niet in de buurt wel. zijn ja, en ja, ja. geen Russen gewond raken. En ja. Ja. Uh... Waar geen Syrische militair meer te vinden is natuurlijk. Want die zijn alles al aan het uh, opruimen. Ja, ja. ja. En dat, dat maakt het dus ook weer zo cosmetisch. Dan ga je dus voor de, voor de, voor de, voor de bühne dat bombarderen. Voor de ja, maar ja, ik denk ook in dat je iets moet doen. Het is super cynisch hoor ik hoorde op opwegging naartoe nog uh, ook een item over de Syrië. En met even zo'n tussendoorzinnetje. Dat er dus in de afgelopen paar jaar 500.000 mensen om het leven zijn gekomen daar. Het is echt, het is zo onvoorstelbaar. En juist omdat het zo onvoorstelbaar is, kunnen wij er eigenlijk ook niks meer mee. Weet je, ja is dit ook niet heel cynisch dat we allemaal zitten te wachten... tot die raketten worden afgeschoten. We weten dat het gaat gebeuren. Er ja. stonden in die... volgens mij afgelopen dinsdag of woensdag zou het er gebeuren... dan zijn er hier ook wat redacties die Ja, maar die dat was alleen Trump, he, het... Dat was alleen Trump die dat zei. Nee, ja, je de, ziet ook dat hij wordt terugvloten. Ja. Het gek is natuurlijk wel nu ook uh, de berichtgeving... dat Engeland en Frankrijk ook uh, mee gaan doen met een aanval. Terwijl je natuurlijk eigenlijk helemaal geen aanval uit mag voeren... zonder mandaat van de VN of zonder dat ja. je wordt aangevallen. Nou, zij zijn helemaal niet aangevallen. Dus daar kun je ook... Te best wel wat vraagtekens bijzetten. Syrië lijkt echt een soort vrijhaven voor de hele wereldpolitiek... om maar of iets te doen of helemaal niets te doen. Dat is eigenlijk een hele gekke ja. situatie. En, en Nederland doet niks. Tenminste, dat is wat Rutte zegt. Wij nou doen ja, niet mee aan er een... Rutte is niks aan gevraagd. Een, aan Dat een, was volgens mij het verhaal. Ja. Er is nog niks gevraagd. Nou, Rutte, maar... Rutte zei dat, ze niet me, dat Nederland niet meedoet aan een eventuele ja. vergeldingsactie. Ja. Ja. Ja. Vind je dat goed, Jelto? Of zeg je, van, ja, dan moet je, als we toch iets moeten doen... dan zou Nederland toch ook mee moeten doen? Nee, dat lijkt me onnodig. We sturen geloof ik al dertig mensen naar Afghanistan... Hè? dus we zitten er al bovenop op het wereldtoneel. Met dertig man. Ja. Mm. ja? bert Het is een, een, een, een mismoedig makend onderwerp... want er is geen oplossing. De, de enige oplossing is, is dat het geweld heen? intern stopt. En zolang de partijen daar tegenover elkaar blijven staan... zoals ze dat nu doen, zal het niet stoppen. Dus ik voorzie dat Assad uiteindelijk gewoon gaat winnen. Ja, winnen, wat heet winnen... met een volledig kapotgeschoten land. Er is weinig winst te behalen... En ik denk eerlijk gezegd dat je heel erg weinig kunt doen om die man te stoppen. Hm. Wat is jouw gevoel bij, bij een president die wereldpolitiek bedrijft in tweets? We gaan het straks nog over hem hebben. Nou, daar word ik wat ongemakkelijk bij. Kijk, waar ik een beetje blijer van werd deze week... is dat hij dus blijkbaar toch teruggeroepen is. Uh, kijk, iemand die zijn uh, impulsen niet echt onder controle heeft... en niet de span of uh, attention heeft om een stuk van een pagina A4 te lezen... die wil ik liever niet aan de rode knop hebben zitten. En daar zit hij wel. Hij zit ook op de Twitter-knop. Ja, precies. Nou ja, liever op die knop dan op die rode knop. Maar ik vind het een hele gevaarlijke situatie. Ik kan niet wachten tot het impeachment-proces begint. Ja. Oké, okay, nou, daar gaan we het straks nog wel even uitgebreid over hebben. Ik kijk toch even naar Tim Knol. Jij, jij luistert zo mee. Volg jij dit? Of zeg je hier, hou ik me lekker afzijdig van? Nee, ik, ik, volg, wel het, ik volg het wel, ja. Maar, ja. En wat voor gedachten en gevoelens roept dat dan bij Finto jou op? Het dood wat vind je? Eng? Ik vind het de hele, de hele situatie daar vind ik heel eng. En uh, dat, dat daar met gifgas van weet ik dat allemaal wordt gerommeld. En uh, dat zover is het ook niet bij ons vandaan. Dat is ook een beetje misschien een beetje flauw om te zeggen, maar. Ja, het is gewoon. Uh, het, is, het is heel eng aan het worden. Het is eng. Ja, ja. vind ik wel. Ja. Nou. En zeker als een, met zo'n gek als Trump. Nou, we gaan straks, nou, we gaan straks, nou, we gaan we gaan straks je nog hebt over je meneer Trump, een, Trump hebben. Je hebt, je hebt er een nummer bij, we, ja, ja, we gaan ook van je horen. Je hebt een nummer uitgezocht bij uh, Donald Trump. Straks natuurlijk ook. Tweede helft van Heracles tegen AZ. En Facebook komt ook nog voorbij. Tot zo. En Radio Ze zijn er wel. Dat ik ze ken. Nee. Een komkommerkas in Friesland. Maar ik heb geen luister, die mensen hoor. Een jongen uit Oost-Polen. My name is Pavel Borowicz. I come from uh, East Poland. Hij is niet alleen. Ze wilden uh, overal in de dorpen. Met een hele ploeg. En het zijn hele vieze mensen. When the people look at us en ze zien dat je not niet van Luister zondag tussen 9 en 10 in Radiodoc... naar de podcast Pavel de Poolse Plukker. Some kind of way manier want to zijn zoals de Nederlandse mensen. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. De legendarische Amerikaanse gitarist Carlos Santana... komt deze zomer met zijn band naar Nederland...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 Ongependa kuwa wa kavaida Zahidi kwaza bababu in centro sasapia in Kenya in centro kwengie radio SUV in centro ja it company nu ook in Kenya. <tied>